Zo, welkom bij de eerste podcast, de Kroniek van een Kampioenschap, uh, met Bouke Smit en Koerte Keizer. Laten we even beginnen met uh, voorstellen wie we zijn. Nou, hallo, uh, ik, uh, ik ben Bouke Smit. Um, ik, uh, ik ben in het dagelijks leven dierenarts, of pretendeer dat te zijn in ieder geval. Um, ik speel zelf, uh, ja, ik denk al zeven um, jaar in Utrecht uh, volleybal. Uh, en ik ben een, uh, een midden van, uh, van origine, ben ja. uh, hey. ik altijd geweest. Fact. Ja, ik ben uh, Koert, ik ben uh, dagelijks even redacteur bij uh, kindertelevisieprogramma's. Ik heb in het verleden onder andere uh, de BST-show gemaakt en uh, de Proefkeuken. En nu ben ik uh, redacteur bij Studio Snugger. Ik voetbal het bal vanaf mijn twaalfde, ik was altijd pas lopen, maar nu uh, ben ik uh, dia. En uh, daar ben ik ook een paar seizoenen terug, dat ben ik ook dia geweest. <laughs> waarom deze podcast? Ja, waarom? Ja, wij worden kampioen. Ja, gaan we dit, worden. Dit is het seizoen waarop wij kampioen gaan worden. En we dachten, mensen moeten daar deelgenoot van zijn. Oh, wij kampioen? Ja, het is nog even onzeker of we, of we allebei kampioen gaan worden. Maar ik ben daar wel voor natuurlijk. Gaan we het zo over hebben. Top, ja, gaan ja. we het zo over hebben. Uh, ja, we gaan kampioen worden. Uh, deze podcast uh, volgt het kampioenschap dit seizoen. Uh, en dan hebben we het niet over de eredivisie. Nee, zeker niet. Dan hebben we hebben het over de derde klasse in de regio west Van, van de oh, Nefomo. Oh yeah. En dat is net zo serieus als de Eredivisie. Daarom uh, naar, uh, deze podcast. Hé, hey, uh, Bauke, hoe gaat het met jou als mens? Laten we het daar even over hebben in het begin. Uh, met mij als mens gaat het eigenlijk hartstikke, hartstikke goed. Jij was uh, ziek. Ik was wel... Uh, ja, ik ben een tijdje ziek geweest. Ik koot uh, even, even de WhatsApp groep. Wat had je ook alweer? Uh, maag aids, aids. maag aids ja. Acute maag aids Ja. Eh... En dat houdt in, uh, ja, ik had gewoon een beetje tweerichtingsverkeer. Uh, en uh, ja, dat vond ik niet zo smakelijk om dan te gaan volleybalen of andere dingen te ondernemen. Of in de microfoon te praten. Ja, ja nee, dat. dat dus, ja. Ja. Nee, tof. Uh, nou, dan ben ik blij dat we toch uh, smakelijk beginnen aan deze podcast. Ik, uh, ik ga ook wel lekker. Ja. Het enige, ik heb een kleine irritatie. Ja? Uh, misschien heb je het gezien. We zitten bij mij thuis. En um, ik mis een tuinstoel. Een tuinstoel? <laughs> we hebben nog maar vijf tuinstoelen. Oké. Okay. Ja, dat is wel... Ja, ja. ja, maar het is heel... Weet je, we, we kwamen terug van uh, Lowlands. En uh, er was, die maandagroep was gelijk de eerste training. En ik kwam s'avonds terug. En ik kijk, we hadden toch zes tuinstoelen. En ik dacht eerst nog, <laughs> een van onze buurkinderen heeft hem geleend of zo. Een van de buren heeft hem geleend voor een feestje. Maar hij is al een week weg. Ze, ze hebben dus één tuinstoel gehad. is één tuinstoel weg. Oké. Okay. En moet ik nu aangifte doen? De... Waren het waren dure tuinstoelen. Nou, geen goedkoop, het was alleen bakker, maar het waren geen goedkope tuinstoelen. Ja, dan, dan zou ik toch gewoon eventjes melden dat je een, uh, een stoel kwijt ik bent. Ik woon echt naast een politiebureau, hè? Je kan tegenwoordig online aangifte ja. doen, hè? Dat uh, is nog makkelijker. Dan hoef je niet eens met een agent te praten. Oh, dat, ja, ik vind, intermenselijk contact vind ik wel <laughs> Ja, dat, dat is het ook. Ja. Nee, fijn. Hé, hey, goed. Hey, we zitten dus bij elkaar in uh, Heerenvier. Althans, dat is nog maar de vraag. Ja. Eh... Uh, Hoe gaat, het, hoe, gaat het, hoe gaat het lukken? Dat is echt de vraag. Ja, ja dat, dat is de, de vraag. Uh, er is een tekort aan midden. Dat, we, dat weet ik wel. Hè? Ja. Uh, we hebben selectietrainingen gehad. Even voor de duidelijkheid. Uh, ja. Ik zat uh, vorig jaar in Heren 4. Jij zat in Heren 5. Correct. Heeren uh, 4 is uh, gedegadeerd uit de tweede klasse We zijn uh, voorlaatste geworden. En dat was betekende directe degradatie. Uh, met als gevolg dat onze vereniging besloot... er moeten selectietrainingen worden gehouden. Ja. Want volgend jaar moet er kampioen geworden... Kampioen moet er kampioen worden geworden. Gewo ja. We moet moeten kampioen worden. Kampioen Punt. worden, ja. Um, ja, en in al hun wijsheid hebben ze dat uh, uh, niet op het eind van het seizoen gedaan. Maar aan het begin uh, van het nieuwe seizoen. Uh, wat het niet echt heel makkelijk maakt. Want iedereen is een beetje uit vorm. Iedereen moet weer een beetje zijn, uh, uh, ja, uh, zijn ritme zoeken. Ja, ja. Um, Het was eventjes niet anders. Hè. Ze hadden hun reden natuurlijk om dat, uh, dat zo te doen. Uh, en ja, het is nu eventjes kijken hoe ze het gaan indelen. Als het goed is, vergaderen ze vandaag. Ja, spannend. Ik heb nog een beetje het gevoel... Uh, als je vroeger... Uh, weet je nog dat je je uh, eindexamen had gedaan? Dat op het moment dat je gebeld kan worden door, uh, door je, door je uh, klassendocent... Van, hé hey, goed, je bent geslaagd. Ja, maar dat ze dan dus met je afspreken als ze niet bellen... Ja. Dan, dan, is het, dan is het slecht. Dus ja. oh, de, nee, of, of andersom. Eén van de twee, dan bellen ze niet. Bij uh, mij was het zo, ik ik was, uh, uh, ik zat in de zesde, ik had een uh, examen gemaakt, ik had er ook allemaal wel, ik had wel een goed gevoel over, ik had wel redelijk vertrouwen in dat ik uh, um, geslaagd zou zijn. Het Waarom het niet dat ik drie keer gebeld werd in dat, in dat uur dat ik gebeld kon worden? De eerste keer was een vriend van mij. Ik hey hoort. <laughs> waarom bel je zo? Gewoon <mijn> om te fucken, lul. Ja, daarna werd ik gebeld door uh, een vriendin van mijn moeder. Die had ook een zoon uh, op een andere school. Maar die, uh, die hadden dat uur, zeg maar een uur eerder. En op een of andere manier dacht zij dat dat universeel voor de hele wereld geldt Dat dat het uur was waarop je gebeld kon worden. Dus die dacht, ben je geslaagd, ben je geslaagd? Dat is wel handig. Nee, ik kan nu ook moment gebeld worden. dus uh, Doe Dat is nog ja. de tijd van de vaste lijn, mensen. Dat kun je nagaan. En als laatste, werd ik vijf minuten voor, uh, voor het verstrekken van de deadline, werd ik gebeld. Niet door mijn klasdocent, uh, maar door uh, een andere docent. Uh, dus ik, nou ja, ik hakt, ik toch wel een klein mini hartverzakkentje. Uh, hey Koed, weet jij het uh, telefoonnummer van? Um, ik weet niet eens meer wie. van, van Jantje. Zo, <laughs> dat verzin je toch niet als docent om dat zo te doen? En, dat was ook echt iemand waarmee ik helemaal niet omging. En zo, nee. Oh, oké. Okay. Dan uh, zoek ik even verder. En toen ging ze op. En mij oh. achterlatend met... wat. Waarom belde je? Het is echt heel raar. Ja, is, je ja, moest ja, echt nog ja. drie minuten, vier minuten wachten... tot dan uiteindelijk... Het, nou, als het drie uur was... en toen kon de champagne open. Dat gevoel heb ik nu een beetje. Ja. Op elk moment kan er een mailtje binnenkomen... met je zit in Heeren vier of Heeren vijf. Ja, zeker. Dan ja, dan. want zelfs voor jou is het eventueel ook nog spannend. Kijk, je bent natuurlijk een redelijk gevestigde naam binnen... Heren 4, maar het kan natuurlijk zijn dat ze je terugplaatsen. Het kan Ja, waren het niet dat ik al een soort van toegezegd heb dat ik heren 5 ga trainen? Ja, sst. <lacht> het ja, zou nog steeds ja. kunnen, maar ik denk het niet. Ik ga er niet vanuit, eerlijk gezegd. Nou ja, ik, ik ga wel wisselen van positie, dus ik weet niet precies hoe ze dat gaan doen. Ja, ik heb wel een, ik heb wel een uh, idee dat ik. Uh, ik heb wel een idee welke 12 mensen dat gaan worden, uh, zonder mensen te willen afvallen, want iedereen luistert nu natuurlijk. Ik yeah. uh, denk ik yeah. dat ik wel weet uh, wie de twaalf man gaan worden. Maar goed, eens even afwachten. We horen het yeah. vandaag of morgen. Uh, maar qua midden is het volgens mij niet heel dik bezaaid, toch? Want... Nee, maar je hebt nu wel... Uh, we hebben bij uh, Hero 5 uh, ja, een, een nieuwe persoon die al vorig seizoen meegetraind heeft. En nu dus ook eventjes een keertje mee... Uh, Uh, kwam trainen. Uh, Jasper. Jasper, ja. Uh, ja Japs, en ja. dat is zeer zeker een heel capabele midden. Dus, ja, die gaat uh, het wel halen, denk ik. Ja. Uh, dan hebben we, uit de heren 4 uh, uh, is er nog één midden overgebleven. Daniel, nou, die blijft ook wel in. Die heeft zelfs ja. nog even de heren 3 mee getraind, dus dat komt ook wel goed. Ja. Dus dan word jij de derde midden. Dat zou wel leuk zijn. Daar gaan we wel vanuit. Gaan we wel vanuit. Ja. En dan mag de restje in, in de heren 5. Ja, uh, ik ga op diagonaal, denk ik. Ik hoop het. Dat komt allemaal goed. We gaan er maar vanuit dat we samen kampioen geworden, want anders is deze so, tijd. Nu <laughs> slaat het, het echt helemaal nergens. Ten dode opgeschreven. Ja. Hey, wat, uh, wat is onze verwachting van het seizoen? Uh, ja, wat, wat ga ik verwachten van het seizoen? Ik, ik, ik wil lekker als team lekker volleyballen. Ik wil proactief ballen uh, en daar ook gewoon vol voor gaan. Want uh, als ik heel eerlijk ben, als ik meespeelde vorig jaar bij Rede Vier, dan miste ik gewoon een beetje. Ja, Positieve energie. Het bleek ja. alsof ze er niet zo'n ja, zo lol, niet zo'n zin in hadden. Ik denk dat we daar ook op gedegradeerd uh, zijn. Op, op gewoon pure, uh, uh, heel lelijk woord, passie. Gewoon, ja. Het maakt dan niet zoveel meer uit. Uh, uh, ja, oh, nou, we verliezen prima. Ja, dat, dat, ja, en dat merkte je als buitenstaander ook echt heel erg. Uh, en ja, jullie hadden ook best wel wat mensen in het team die ja, andere prioriteiten een beetje hadden. Hè? Heel veel kinderen. Jonge heel vaders. Veel ja. Jonge vaders. Nou ja, daar word je ook niet wakker ervan of, of passievoller. Uh, de kinderen kosten gewoon heel veel tijd. En energie. Ja, en nee, energie. Dat zo. Uh, ja. En dat is heel begrijpelijk. Maar ja, dat, ja, al met al krijg je dan wel uh, de situatie waarin je gaat degraderen. Ja. En dan dat je mensen ja. als ons uh, in moet roepen om... Uh, nee. Gratis, mm, mm, mm. Daar ja, ben ik wel mee eens. ja nee dat, uh, Maar goed, ja, als je gewoon iedereen aanwezig is, dan uh, ga je niet andere mensen uh, nee. erbij halen. Nee. Uh, ja, nee, ik wil gewoon kampioen worden. Ja. En, uh, ik wil uh, niet zo, ik wil kampioen worden, heb ik ook gezegd tegen, tegen de technische commissie. Ik wil kampioen worden met overmacht. Dus ik wil ja. elke fucking wedstrijd met finale winnen. Gewoon huilend het veld. Precies, en uh, ja, ook gewoon geen tegenstander dan. Hè. <laughs> ja, ja. Geen genoegen nemen met 3-1 winst. 0 alles onder de 10. Ja. Echt gewoon bruut uh, weer terug die tweede klasse gaan Echt dat het pijnlijk wordt voor de tegenstander. Ja, dat mensen ja. echt met knikkende knieën naar Nieuw-Welgelegen komen. Want dat is onze thuisbasis, Nieuw-Welgelegen in Utrecht. We spelen bij Switch, dat hebben we hem niet gezegd. Dat niet nee, Switch nee. Groen, zie je aan onze avatar van, het, van de podcast. Heet dat een avatar? Dat is een avatar. Oh, oh ja. Ik dacht een plaatje? Plaatje. Plaatje. En verwacht jij, want er, er gaat nu van heren 4 en 5, gaat er, gaat er waarschijnlijk wat gewisseld worden. Ja. Wat dus inhoudt dat er misschien wel heren 4 spelers naar heren 5 gaan. Ja. Um, dat kan soms als ja, pijnlijk worden ervaren. Verwacht je daar nog problemen van? Ik, nou ja, uh, ik denk uh, als er zeg maar één of twee mensen uh, tussen aanhalingstekens worden teruggezet. Dat het dan, uh, dat die mensen wel zouden kunnen zeggen ik stop ermee. Dat denk ik wel. Want het is best wel een, een, een hecht groepje uh, uh, oude lullen, zeg maar. Die, uh, die uh, toch graag samenspelen. Maar als je ze gewoon allemaal of een stuk of weet je wel, vier of vijf bij elkaar houdt. Dan denk ik dat ze toch wel gewoon een soort van plezier erin houden. En gewoon lekker blijven ballen. Ja. En uh, dan komt het wel goed. Want zij zijn... Hoe lang is Heer de Vier in Semi deze bezetting al, al bij elkaar dan? Ja, de, de, de, de kern. Dan heb ik zo'n mandje of acht, negen wel. Ik denk dat die al... Misschien nog wel zes, zeven jaar bij elkaar in het team zitten. Ja, dat is ook wel lastig om dan... Uh, ja. Als je Net. met z'n allen leuk balt. Uh, ja, als je dan een beetje uit elkaar gerukt wordt. En het ja. suft is ook, al die spelers zijn geen... Uh, um, het, het, het zijn allemaal gewoon in, in, in, uh, in theorie gewoon tweede klasse niveau spelers. Alleen als team, nou, hebben ja, we het over gehad, komt het er gewoon niet, niet uit. Nee. Dat is, dat is lastig. Nee, het, vergis je niet. Het zijn allemaal individueel hele goede volleyballers. Alleen ja, samen... Leek dat er gewoon niet uit te komen nee. of zo? Dat, uh... Nee, daarom uh, frisse start. Heeren vier wordt kampioen dit jaar. Sowieso. Ik wil met de platte door de stad. Ik ook. Ja, <laughs> ik wil confetti. Ik wil uh, spuitende uh, champagneflessen. Misschien ook gewoon... Kunnen we ook zo'n Katy Perry met van die spuitende... Uh, uh, ja, tegen die tijd zijn wij uh, natuurlijk super populair vanwege de podcast. Ja, natuurlijk. Dus ja, dan ja. hebben we sponsors. Ja, en ja. ja dan gaan we een Katy Perry look alike met ja, ja. Katy Perry zelf ik die druk ja, die, die struiken, tijd het is ja, festivals ja, ja. Ja. ja ik wil een rondvaartbootje door de ja. gracht even net als de oranje voetbaldames destijds gewoon ja. even even, de, even Utrecht laten weten wie de nieuwe heersers van de derde klasse Q zijn in de <laughs> uh, regio West ja. Ja, ja, ja dat lijkt me heel goed en het is belangrijk dat mensen dat weten ook. Ja. moeten we ook niet dan gewoon met die platte plattekar uh, alle dorpen af Um, dus gewoon ja, alle dorpen waar we van gewonnen hebben. Ja, ja. ja, ja. daar ben ik voor. Ik weet niet of het helemaal haalbaar is. Uh, ik weet niet hoe. Uh, ik moet eens even kijken hoe het in de in de pool zit. Ja, nou dat heb ik uh, uitgezocht. Uh, maar ik denk dat het eerst even tijd is voor een sponsormomentje. Ja, ah, sponsormomentje. Ja, deze aflevering, aflevering wordt namelijk uh, mogelijk gemaakt door uh, Blue ja um, Eigenlijk meer door, door... Ja, door... Het Koert feit. <laughs> jupilair Blue. Ja. Um. Oh. Lekker. Heerlijk. wat je de zo. Yes. Nou. Uh. Daarvoor luister je podcast. En mensen die bier drinken. Cheers. Ah, ASMR bier drinken. Yes. Jupiler Blue. Als jullie luisteren, Jupiler uh, geef, op... uh, geef ons een mailtje. Ja. We zijn uh, best bereid om... Een tweet. Een te drinken. te drinken. Ja. ja. Dat, uh, Wil ik best wat anders drinken voor als er andere bierbrouwers luisteren. Ja. Uh, eigenlijk geen niet. Uh, Budweiser, dat vind ik niet zo lekker. Als Budweiser ons gratis bier geeft, dan zeg ik met alle liefde. Ja. <laughs> je, ik, heb je het wel eens op? Het is water. Yeah, is, is it the, it American smaken. beer is like having sex in a canoe. <laughs> it's fucking close to water. <laughs> ja, nou dat ja, ja. Ja. Het is niet voor mij, het is voor multiparton. Althans, ik heb hem in een multiparton-show gezien. Hartstikke goed. Goed, de pool! De pool. Laten we even kijken hoe het zit, hoe ja, kan je want, nou zien? Uh, hoe komen we met de platte kar uit het hele Utrechtse door? Nou, we zitten in de heren derde klasse Q, als je mee wil lezen uh, kan op uh, volleyball.nl uh, Laten we even de pools afgaan, de, de teams. Uwse Protos, onze oude vereniging. natuurlijk Heren Vijf, ken jij nog mensen hebben, uh, Protos? Nee, het, het is voor mij wat lang geleden. Ja, ik heb daar nooit zo in de hele sociale business gezeten. Ik was altijd een beetje, ik ging volleyballen en ik had het wel naar mijn zin hoor. Ik heb ook flink wat biertjes gedronken, maar ja, ik had genoeg uh, sociale dingen om. Uh, om ja, ergens anders bezig te houden. Waar de meisjes lastig vallen. Waar meisjes lastig vallen, onder ja. andere. Ja. Ja, ik, ik, ik viel wel uh, vollebouwmeisjes lastig. Maar dat is ook alweer lang geleden. Nee, ik, volgens mij ken ik helemaal niemand meer in dat team. Ik denk dat de laatste ja. mensen uh, weggegaan zijn. Ja. Mark en uh, de Laarten. Ja, die, die maar dat is ook pas recent volgens mij. Ja, die zijn echt net weg. Gezegd, ja. Ja, ja, Volgens mij spelen die twee jaar bij, uh, bij VVU. Uh, ja. Goed, uh, VVU zit niet bij ons in de pool. Wel UvV Sphinx. Dat is uh, Leidse Rijn. ja. Leidsrein, ja. dat is uh, de paperclip. Ja, dat waar is je een nieuwere zit... nieuwe sport Ja, een nieuwe ja. sport waar je sinds vorig jaar kan pinnen. Oh, ja. oh wat luxe. Ja, jongens, Leidsrein ja. gaan met zijn tijd mee. Ja. Uh, VSTS, dat is bodegraven. Zal eentje rijden met een je platte kram, maar dan ben je ook ergens. Ja, uh, bodegraven. daar bodegraven. Kom, <laughs> ik elke dag, kom ik elke dag langs op weg naar mijn werk? Oh ja. Uh, nou, dat okay, uh, uh, yeah. zit op, uh, yeah, langs de N11. Uh, dat is straks uh, VSTS. Hier twee. Zun tegen Jupiter, Jupiter heren 2. Waar komen die ook alweer vandaan? Jupiter is Noordzijde in Oudewater. Oude Water. Het is altijd prachtige middeleeuwse. Oudewater. Oude Water. Is het uh, weet het middeleeuws? Ik een... Ja, Oudwater is echt een heel mooi plaatje. Huh? Dat, dat is serieus. Uh, dat is echt een mooie plek om met je... Ik, ik, ik kijk nooit om me heen. Ik sta, <laughs> ik sta altijd in een oorlogsmodus als ik naar een wedstrijd ga. Dus ik ben er ongetwijfeld al eens geweest. Maar... Dat is een goede plek om even van de platte kar af te gaan. En uh, even middeleeuws te genieten, gebouw te bekijken. Ik weet niet precies wat er een kasteeltje is. Dat in, een kasteel, in de middeleeuwen Heel dronken is ook al bier. Niet? Dat is zeker waar. Uh, dus in de middeleeuwen was het beter om bier te drinken dan water. Ja, yeah. ja gesteriliseerd. Ah, fijn. Jupiter Blue uh, dronk is toen heel veel. Heel veel, Jupiter. Ster van Meldt. dit is ja. uh, DVC, heer 1. Die is, uh, dat is een onbekende speler nog voor mij. Nooit van gehoord. Ik heb het daar maar even opgezocht. Het is uh, drie bruggen. Weet nog steeds niet waar Ach, het is. Drie bruggen. Nee, ik ook niet. Uh, ze spelen een thuiswedstrijd in Dorpshuis Kustwijk. En T dat schrijf je dan ook met CK aan het einde. Dat zal ook wel middeleeuws zijn. Ja. En uh, hun website, ik heb even gekeken, wij spelen dus tegen uh, nou ja, heren 1 van uh, DVC, maar die hebben ze niet op de website staan. Nee, dus de, ons, ons vermoeden zou zijn dat er uh, uh, ja, een jongesteam uh, misschien gepromoveerd geprom is, of dat ze een nieuw team hebben samengesteld. Ja. Misschien hebben ze de loterij gewonnen en hebben ze gewoon ziek goede spelers bij elkaar gekocht en hebben ze nu ja. onder en, de derde klasse ze, Die gaan we inbrengen in de derde klasse. Ja. Q? ja. Dat is, dat is waar je makkelijk kampioen ja. wordt schijnbaar. BVOK, dat is uh, Benschop. Heren 1 ook. Dat is mooi, hij speelt in klasse, derde gewoon tegen de Heren 1 team. Dat zijn die voetballers, uh, toch? Die, uh, of tenminste. Uh, zijn dat die, uh, die bouwvakkers? Die, ja, volgens mij wel. Ik weet met, het niet. Met die ene keer met dat, uh, dat kettingtje, toch? En die, de, die wife beater. Uh, oh, dat zou heel goed kunnen. Oh, shit. Zijn dat ze niet? Ja. Moeten ja. we even opzoeken. We het, uh, ja. Komen we Leuk, de volgende keer op terug. ja. Uh, ja, het is natuurlijk niet zo erg als, uh, als volleer. Ik zag dat heren vijf, die zitten met zowel heren kijk, wat, twee als drie van volleer in de, in de pool. Jezus. Dus moet je gewoon ja. twee keer ja. in je aans genaaid als je twee keer uit moet ja. naar een fucking leersum. Uh, ja, en, en het is ja volleer voor de mensen die het niet weten. De meeste mensen zullen het weten. Volleer is niet de meest sportieve vereniging. Uh, nou ja, ja het is, het is, het is, het is, volgens mij staat die echt een hele, nou, in ieder de regio inderdaad bekend. Als, uh, als je die ene scheidsrechter hebt, die, ja, die ene, met Dat brilletje. <laughs> dan word je gewoon, als het een klein beetje spannend wordt, dus ergens 120, de big points, dan word je ja, uh, genaaid. genaaid, zonder ja. glijmiddel. Met vuist. Ja. En dan uh, hebben we, nog bij ons in de pool zie ik Kratos. Kratos. Ja, Kratos. Uh, wij speelden vorige week, vorig seizoen tegen Heren 1 van Kratos. <laughs> dat is uh, nou, best wel een feestje daar. Zo. Dat is, uh, die hebben daar uh, snoeiharde... Uh, Volksse muziek, dus echt de André Hazes en de uh, Django Wagner's, gewoon uh, ja, niet van lucht. Dan ging daar zo'n uh, kippiepan door de, door de zaal heen. Dat, is, dat kan je bestellen, dat is vet. Kippiepan. Dat is een, okay. een, een, een enorme bakplaat, zeg maar, waar allemaal gewoon kippenvleugeltje, kippenpouten. Ja, Chill. Was, ja, ja. Maar en hoe ging dat dan? Je, je kocht, je zei ik wil zo'n hele kippiepan. Nou, ze hadden of? hem zelf besteld. Volgens mij was het niet van de, van de kantine zelf. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Maar we speelden tegen Heeren 1 daar zo en um, was uh, Heere 1 is daar blijkbaar gewoon het vlaggenschip van Kokengen. Dat was op vrijdagavond en blijkbaar niks te doen in Kokengen verder, want het zat dus, echt, het zat dus publiek hè. Ja? We speelden vorig jaar tweede klasse, Kokengen 1, en dat publiek en het publiek zit dan achter de servicelijn. Dus dan was ik echt iemand gewoon tegen mij zo. Hey sukkel, je kan echt iets weer, echt gewoon, echt gewoon, ja. <laughs> gewoon een shitarker. Kan ik Stiekem kan ik dat altijd wel waarderen, ja, dat, dat het publiek daar, zich daar ook gewoon in inleeft. Ja. Alleen, het moet niet uh, onsportief worden. Nee. Uh, je mag best een beetje, hey, sukkel, uh, kom op, dat kan je niet. Maar als het echt, echt naar wordt, gewoon onsportief, ja dan... Nee. Een van de mooie dingen van volleybal is ook de psychologische oorlogvoering. Zeker. zeker. Ik zeg altijd, als ik voetballen, zou voetballen, dat zou ik echt niet trekken, want al die schoppen... en weet je wel, maar voetbal zit altijd een net tussen ja, ja. Dus je kunt altijd gewoon een beetje zo mensen uitlachen ja. even mentaal zieken ja. knipogen doe ik wel eens knipogen door het ja. net hee gewoon als iemand iemand heb afgeblokt even knipogen lekker Ja, maar vice versa. Als ik net uh, bijvoorbeeld uh, slecht geblokt heb en ik ben keihard in mijn smoel geslagen met een bal, dan loop ik ook weg alsof er niks gebeurt. Nee, ja, precies. Ongekeer... Ook al sterf ik van binnen. Ja, precies. Je kan, niet, uh, je kan het niet laten zien, want dan heb je, nee. ze, heb je ze sowieso gewonnen. Ja, ja wij komen betreft. natuurlijk bij van, uh, van Protos. We kennen elkaar van Protos, dus de studentenvolleybalvereniging Utrecht. Ja. Nou, uitstek heel goed in psychologische oorlogspelen. Ja, precies. Het is, uh, voor elke fout die de tegenstander maakt is er wel een, uh, een liedje. Ja, zeker. Volgens mij heeft iedereen een hekel op tegen Protoss gespeeld. Te nou, er zijn ook wel mensen die het wel kunnen waarderen. Maar dat zijn meestal allemaal oud-studententeams. Ja. Of mensen die bij Protos gespeeld hebben. Ja, die weet je uh, stappen waar het vandaan komt. Ja, en, en die ook gewoon dat naast zich neer kunnen leggen. Want het zijn soms wel liedjes die een beetje, nou ja, uh, grens staan... Uh, Onsportiviteit misschien. Ja? Het is allemaal in goede... Het, het is allemaal goed bedoeld. Ik zit even te denken. Wat is, wat is het meest onsportieve wat we zongen? Uh, ja. Je coach je moet er zelf in. Ja. Maar uh, wow. is dat net toch hoog? Ja. Um, <laughs> nou. Ja, het is allemaal uh, wel binnen... Het, het is binnen, binnen de fatsoensgrenzen. Ja. het zo maar te zeggen. We het hebben nooit gehad... Uh, wat ik wel eens bijvoorbeeld van mijn zware hoort. Dat ze dan een voetbalwedstrijd hebben. Dat ze dan niet durf te douchen en om te kleden... ...omdat ze, omdat die gasten staan mm. op te wachten... ...dat ze dan gewoon... Eh, ...maar dat, dus, dat vind ik sowieso met volleybal... Uh, ...het gaat gewoon uit... Naar dat, ...als je de, de douche in loopt... Je, ...je hebt teams die het vast kunnen houden... ...maar eigenlijk... ...het grootste gedeelte... ...en het overgrote gedeelte van de spelers... ...ook in teams waar, waar dat wat meer gedaan wordt... Mm -hmm. uh, ...die gaan gewoon uit... ...naar de wedstrijd... Gewoon, yeah. ...dan kan je best samen een biertje drinken... of uh, in ieder geval respectvol met elkaar omgaan. Ja. Waar dat bij volley of, uh, voetbal soms niet zo is. Nee, nee of dat heel is heel vaak ja, zo. Nee, volleybal is een hele beschaafde sport. Ik heb wel eens ooit getwitterd: van, Heb je ooit wel eens volleybal gezien? Maar blijkbaar zijn die er dus. Ergens in Turkije of in Spanje, zo heb je dus. wel niet super duidelijk volleybal hooligans. Ja? Ja, okay. awesome? ja nou ja. Nou ja, ja nee, <laughs> maar goed, mochten <laughs> jullie uh, zin nee. hebben om Heere Vier te komen support dit uh, seizoen? Ja, ik hou je niet tegen, ja, het seizoen is uh, online te vinden. Dus zoals ja. op Zwitserre vier. Je bent welkom. Ja. Nou, dat was hem. Leuk dat je luisterde naar de eerste aflevering van Kroniek uh, van een Kampioenschap. Uh, nou ja, je wordt nu deelgenoot van uh, ons kampioenschap dit seizoen. We nemen je helemaal mee. Uh, wil jij met ons in contact komen? Dat kan natuurlijk. Uh, Kampioenschap.nl Je kan ons uh, vinden op Twitter. Uh, met de handle uh, chroniek Kampioen. Ja, ik doe zelf niet heel veel aan Twitter, maar we gaan er lekker op tweeten. Tweet ons ook vooral. Ja. En uh, of je kunt mailen naar chroniek van een kampioenschap@gmail.com. Oh. Ja. Joep. Doei.